4 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. President Calderon van Mexico zegt dat het aantal drugsmoorden in zijn land... in de eerste zes maanden van het jaar is afgenomen. Er werden 15 tot 20 procent minder mensen om het leven gebracht... dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt Calderon in een interview met de Spaanse krant El País. De afgelopen jaren nam het aantal moorden alleen maar toe. Volgens de president omdat de drugskartels steeds gruwelijker te werk gaan. In december treedt Calderon af en hij wordt opgevolgd door Enrique Peña Nieto. Die heeft gezegd dat hij het aantal moorden in Mexico flink wil terugdringen. Het Rode Kruis zegt dat in Syrië een burgeroorlog aan de gang is. Tot nu toe had de organisatie alleen de regio's rond Idlib, Homs en Hama aangemerkt als oorlogsgebied. Maar volgens het Rode Kruis komt geweld inmiddels in het hele land voor. Door de status van burgeroorlog moeten de strijdende partijen in Syrië zich officieel houden aan de Geneefse Conventie. Dat zijn de internationale afspraken bij een gewapend conflict. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de behandeling van krijgsgevangenen en hulp aan gewonden. Het betekent ook dat partijen rekening moeten houden met vervolging voor oorlogsmisdaden. Een man uit Texas heeft na 42 jaar zijn gestolen sportauto weer terug. Na jarenlang zoeken kwam hij er via eBay achter dat zijn Austin Healey bij een dealer in Beverly Hills stond. Hij belde de autohandelaar en zei dat hij een gestolen auto in de verkoop had staan. De man had onder meer nog de originele sleutel en eigendomsbewijzen van de auto. Inmiddels heeft hij zijn sportwagen weer terug. En die heeft naar eigen zeggen vooral veel emotionele waarde. In de auto nam hij zijn vrouw voor het eerst mee uit. En na het tweede afspraakje bleek zijn auto gestolen te zijn. Het weer wisselend bewolkt, met een kleine kans op een bui, minimaal rond 10 graden. In de ochtend heerst wat zon, maar al snel raakt het bewolkt en gaat het regenen. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Het is dit jaar, 100 jaar geleden, dat de grote Russische schrijver Fyodor Dostoevsky overleed. In 1839 schreef de 18-jarige Dostoevsky aan zijn broer De mens is een raadsel. Als je heel je leven in de weer bent het op te lossen, zeg dan niet dat je je tijd hebt verdaan. Ik houd me met dat raadsel bezig, want ik wil een mens zijn. In de romans van Dostoevsky komen geen landschappen en natuurschilderingen voor. Zijn oeuvre is gewijd aan het raadsel van de mens. Lang voor Freud en de psychoanalytische school... verdiept hij zich in de lagen van het onderbewustzijn... en onderzoekt hij het leven van de geest. Het zielenleven van kinderen en pubers... fanatici, misdadigers en zelfmoordenaars. Maar zijn onderzoek beperkt zich niet tot individuele psychologie. Hij dringt door in de sociale psychologie, die van het gezin, de maatschappij, het volk. Dostoevsky heeft over zichzelf gezegd... Men noemt mij psycholoog. Dat is niet juist. Ik ben slechts een realist... in de hoogste zin van het woord. Dat wil zeggen dat ik alle diepte van de menselijke ziel onderzoek. Net als Dante doorliep hij in zijn leven alle stadia van de menselijke hel... Die nog veel gruwelijker waren dan de middeleeuwse hel van Divine Comedia. En hij verbrandde niet in het helse vuur. Zijn leidsman was niet Virgilius, maar de schitterende figuur van Christus. Zijn liefde tot Christus werd de grootste van zijn leven. Petersburg, 1881. Op 26 januari. Terwijl hij in zijn kamer zat te werken, begon Dostoevsky bloed te hoesten. Hij vroeg direct een priester te laten komen. Na de biecht en de communie voelde hij zich beter. De volgende dag werkte hij hard en sprak over zijn plannen voor de toekomst. De nacht van 27 januari. Aan het ziekbed zit zijn vrouw Anja. Fedja, slaap je niet? Waarom kijk je me zo aan? Heb je veel pijn? Weet je, Ania... Ik ben al drie uur wakker... en lig al die tijd te pijn, zeg. En pas nu besef ik het duidelijk. Ik ga vandaag sterven. Mijn lieveling, waarom denk je dat? Het gaat nu toch veel beter met je. Nee, ik weet het zeker. Ik moet vandaag sterven. Steek een kaars aan, Ania, en geef me het evangelie. Hier is het. Geef maar. Ik zal het op een willekeurige bladzijde openslaan. En dan moet jij voorlezen. Zo. Lees jij nou maar voor. Johannes wilde hem tegenhouden met de woorden. Ik heb nodig door u gedoopt te worden... En nu komt gij tot mij. Maar Jezus antwoordde hem... Laat nu af. Want aldus betaamt het ons... alle gerechtigheid te vervullen. Hoor je dat? Laat nu af. Dat betekent dat ik ga sterven. Ik heb het gevoeld. Je moet niet zo praten... Ik smeek het je. Hoe lang heb ik nog te leven? Uren? Minuten? Of vijf minuten? Zoals toen voor de terechtstelling. Dat was veel erger, Ania. Het was gruwelijk. Ik was toen nog heel jong. Het schavot, Het lange witte doodshemd. De paal waaraan je vastgebonden wordt. En de koude, felle winterzon die je verblinde. Alsjeblieft, daar moet je nu niet aan denken. In die vreselijke nacht... knarste de deur... Het was vijf uur ochtends. In mijn eenzame cel in de vesting stapte de gevangenbewaarder binnen met de wacht en schudde me zachtjes bij mijn schouder. Wat is er? Vanochtend is je terechtstelling. Terechtstelling? Nee, dat kan niet. Er is nog geen vonnis. Dat komt pas over een week. Dat kan ook niet verstuurd zijn. Nee, dat is niet waar. Waarom wil je nog een week wachten? Je wacht al acht maanden. Het is zover. Waarom? Waarom dood? Ik heb de laatste tijd zo heerlijk rustig gedroomd. Het is moeilijk zo plotseling. Leed je nou maar aan. Hier. Hier heb je een paar warme, dikke sokken. Want het vriest dat het kraakt... Warme sokken. Voor de terechtstelling. Pak nou maar aan en schiet op. Anders heb je geen tijd meer om te smikkelen. We hebben bevel je te onthalen op koffie, een wijntje en rundvlees. Een feestmaal voor de dood. Dat is pas reet. Geniet maar voor de laatste keer. Ja, ga zitten. Eet. Ja... Waarom leiden die grote meneer niet een rustig leventje? Kijk nou zo'n kereltje van adel is aan. Hm. 27. En maar meedoen, in opstand komen. Maar nou is het afgelopen met jou, opstandeling. Wat? Opschieten jij, we moeten gaan. Waar vindt de executie plaats? Op het Senaatsplein. De soldaten zijn er al heen gestuurd. Nou, ben je klaar? Wacht. Breng hem weg. maanden mijn cel niet uit geweest. Voor je laatste uurtje heb je niet veel lucht meer nodig. Ga in het rijtuig zitten, hoor je. Ga zitten. Ja. Nou. God zijn met je. Maar in God geloof jij natuurlijk niet, hè? Rij je maar. straks niet meer onder de levenden en hij zingt. Ik heb nog drie straten te leven. Deze rijden we door. Dan blijft die nog over. En dan die met de bakker aan de rechterkant. Er is zoveel volk op de been. Ze lopen, schreeuwen lachen... Ze lopen daar met z'n honderden. En niemand van hen wordt terechtgesteld. Maar ik wel. De mensen blijven staan. En vragen zich af wie daar in dat rijtuig zit. Omgeven door gendarmes te paard. Met ontblote sabels. Dat ben ik. Nu zijn we de bakker voorbij. Hé, hey, uitstappen. We zijn er. Wat is de sneeuw? Oogverblindend wit... Meer dan twintig. Heel het genootschap van Petraszewski. Wat zien ze eruit. Onherkenbaar. Ik zie dat we allemaal hetzelfde doorgemaakt hebben. Dostoevsky, beste vriend, jij ook hier. Vrienden. Eindelijk zien we elkaar weer. Er is geen tijd meer om afscheid te nemen. Stel ze op in een flik! Het is wat voor is wordt voorgelezen. ons af! Het schavot is zo groot en zwart. Op twintig pas afstand zijn drie palen in de grond gezet. Wat gaan ze met ons doen? Een militair tribunaal, dat betekent dood door de kogel. Maar waar zijn die palen dan voor? u veroordeelt tot de dood door de kogel. En op 19 december 1849 heeft onze heerser, keizer Nicolai I, eigenhandig onder het vols geschreven, het zij zo. Trek ze het doodshemd aan! Nu is het gebeurd. Dat vreselijke doodshemd als lijkwade... Wat zou ik er niet voor over hebben om niet te hoeven sterven? Wat zou ik er niet voor over hebben als ik het leven terug kon winnen? Zo'n eeuwigheid. En die zou helemaal van mij zijn. Ik zou elke minuut in een hele eeuw veranderen... zonder een seconde te verliezen. Ik zou elke minuut aftellen. Dat is pas geluk. Hoe heb ik het leven zo weinig kunnen waarderen... Maar zo snel mogelijk doodschieten. Op de knieën! Wie zijn dat? De beulen. Wat hebben ze vreemde gekleurde jassen? Ze breken zwaarden boven onze hoofden. Wat een onverdraaglijk geluid. Het gaat door merg en been. Glanzen de gouden koepels van de kathedraal in de zon. Ze weerkaatsen de stralen. Luiden de klokken. Is het echt waar? Wat gaat mijn hart uit naar die stralen? In de naam van Christus, broeders, toon berouw voor de dood. De verlosser vergeeft een berouw vol mens en zonden. Ik roep u op om te biechten. Niemand stapt naar voren om te biechten. Iedereen staat met gebogen hoofd. Het zilveren kruis van de priester is zo klein. Hij gaat er de kring mee rond. Wat is dat? Hoe greter kust iedereen het kruis. Ze storten zich erop... alsof ze zich aan een laatste strohalm willen vastklampen... Wat zal er van mij worden na de dood? Het bestaat toch niet dat er helemaal niets gebeurt? Nu leef ik en straks word ik iets. Iemand of iets. Maar wie of wat dan? Waar? Of zal ik versmelten met de stralen van de gouden koepels en de zon... en word ik een lichtdeeltje? Of een minuscuul deeltje van iets... Wat zijn er veel mensen. Wat een geschreeuw. Lawaai. Wat straalt er een ongeduld uit hun ogen. Waar haal ik de kracht vandaan om dit te verdragen? Voor executie aantreden. Petrojevski Bombelli. Spezjef. Ze treden naar voren en worden aan de drie palen vastgebonden. Ik ben nummer acht. Zo dadelijk is het mijn beurt. Wat zien ze bleek, witter dan hun doodshemd? Het gezicht van Spejnev is helemaal vertrokken. Zijn gezicht, dat zo ongelooflijk knap is. Je kan hem als model nemen voor een portretstudie van de verlosser. En daar staat hij nu als slachtoffer, vastgebonden aan een paal. Ik ben met hem en van hem. Hij is mijn Mephistopheles die mij verschijnt in de gedaante van Edelman... intellectueel theoreticus van geheime genootschappen... en zanger van socialistische ideeën. Ik geloofde in jouw leuze, op naar het socialisme, atheïsme, terrorisme... naar al het goede en beste op aarde... En nu sta ik hier. Windoekse. Geweren in aanslag. Grendelen. Nu is het afgelopen. Wat is dat? Wat gebeurt er? De geweren van de soldaten zijn omhoog gericht... en het drietal wordt van de palen losgemaakt. Mijn hart krimpt in ineen van pijn... Ik heb de kracht niet om op adem te komen. Is dit echt waar? Wie is die officier? Hij is op het schavot geklommen. en maakt aanstalten om iets voor te lezen. Zijne keizerlijke hoogheid schenkt u al in het leven. En stelt in plaats van de doodstraf voor ieder van u een bijzondere straf vast, al naar gelang uw schuld. Hij schenkt ons het leven. Ik blijf leven. Ik zal de zon zien. Si je savait. Eerste luitenant buitendienst Dostoevsky... wordt wegens deelname aan misdadige complotten... verspreiding van een brief van de literator Balinsky vol onerbiedige uitlatingen tegen de orthodoxe kerk... en het oppergezag... en wegens een poging om samen met anderen anti-regeringsgezindige schriften te verspreiden... veroordeeld tot confiscatie van al zijn bezittingen... en voor een periode van vier jaar verbannen naar een strafkamp, om daarna gedegradeerd te worden tot soldaat. Ze sturen me naar het bagno. Maar leven is overal leven... Oh, ik heb zoveel onderwerpen en figuren in mijn hoofd... die ik nog niet heb verwezenlijkt. Die zullen mijn bloed vergiftigen als ik geen kans krijg om te schrijven. Maar eens komt die kans. Het leven is een geschenk. Het leven is een geluk. Zo. Yeah. Wat zijn die boeien zwaar? ...zal ik daarin kunnen lopen? Uh, ja, dat lukt wel. Je wint er wel aan. Zie zo. Daar zie je er helemaal uit als een dwangarbeider. Je hoofd half kaal geschoren, keurig gedaan. Kleding in twee kleuren, boeien. Siberië ontvang je nieuwe dwangarbeider. staan ze zo dicht om me heen, er staat zo'n haat in hun ogen, zo'n verachting. Wat? Bevalt het u niet, grote meneer? Oh, <laughs> Haal jij ook maar eens je neus op aan onze stank, want wij zijn ook mensen en we kunnen niet buiten smielappen. Ze laten ons nachts naar buiten als we moeten. En daarom schijten we gewoon in de barak. Kijk, zijn ogen nou eens staan. Hij is echt net een lijf. Hé, hé, hé. Eerst ik wil uit leven. Jongen, ik in de boem. Van die boem is niets geweven. Hier moet ik mijn tijd verdoen. Hier zal ik eruit leven. Ik ben omgeven door hels lawaai. Gelach, gevloek. Geluid van boeien, walm en roet. Gebrandmerkte gezichten. Het is niets dan honen en schelden wat de klok slaat. En je bent altijd onder begeleiding. Nooit alleen. En dat vier jaar lang zonder onderbreking. Echt. Je kan het me niet kwalijk nemen als ik zeg dat het vreselijk... vreselijk is. Au. Oh. Ik, ik voel me niet goed. Ik, ik heb mezelf... mezelf niet in de hand. Ik, ik, ik val... Als arts van het gevangenishospitaal verklaar ik dat Fyodor Dostoevsky in 1850 voor het eerst een aanval heeft gehad van vallende ziekte, epilepsie, die zich manifesteerde door gegil, bewustzijnsverlies, stuiptrekkingen van de ledematen en het gezicht Reutelende ademhaling en een zwakke, snelle pols. De aanval duurde 15 minuten. Hij werd gevolgd door algehele zwakte en terugkeer van het bewustzijn. In 1853 herhaalde de aanval zich... en sinds die tijd doet hij zich regelmatig voor. Punt. Weer een aanval. Als ik maar niet doodga... Als ik maar niet doodga, hoeveel duizend dagen moet ik nog in dit vervloekte dodenhuis blijven... als ik het maar overleef. Red ons, o Heer. Ontferm u over ons. ons. Bewaar uw zon daar. Verlaat mij niet o, o, Heer. God vergeef mij. Red ons, Heer. Red ons, Heer. Ontferm u over o, ons. O, Bewaar uw zondaar. Verlaat mij niet o, Heer. Weer. God vergeef mij. Hij heeft met ons meegebeden, de goddeloze. Jij gelooft niet in gods, meerland. Waarom ontheilig je de kerk? Duivelsgebroed. Hoe kunnen ze dat weten? Waarmee heb ik me verraden? Ik heb toch één woord gezegd. Ik ben naar de kerk gegaan... Heb met de rest meegebeden. Hoe zijn ze erachter gekomen? ze je ombrengen, antichrist. Je nek omdraaien, antichrist. Hoe hebben ze het ontdekt? Wie zijn dat? Wij zijn het, de jouwe, de jouwe. Waarom schrik je zo? Maar dat zijn demonen? mijn van mensen, van mijn mensen, We mijn van hen van hen mensen, van zwaard van Keizer mensen, van mijn mensen, van mijn mensen, van zullen wij ze een nieuw idol geven. Wie? Ivan, Wie? van mijn mensen, van mijn mensen, Iemand mensen, Wat als wel de mensen geboren opstandelingen zijn, zijn zij ze in hun haar gevangen. De, de mensheid rent als een kudde achter z'n idool aan. Ze zullen zeggen voor ze oren. Ze zullen de moed van ze zijn. Ze angst <tomst> hun <tomst> brood te verliezen. Dwingen om te werken. En in hun vrije tijd bezorgen voor ze leven. Als van een volks. Jullie hebben geen respect voor mensen. Jullie verachten ze. Verlossers. Wat? Doe je niet met ons mee? Doe je niet met ons mee? Wat? Ben jij een vijand van ons voor? Christus. Heiland. Shhh. Om te overleven om mens te blijven, om niet te verloederen... om geen kuddedier te worden, om je ziel niet in het verderf te starten... om de hand niet aan jezelf te slaan, om je naaste niet te vermoorden... hebben wij Christus nodig. Christus. Er is niets mooier, diepzinniger, verstandiger, volmaakter dan Christus. Dat is het enige waarin wij moeten geloven. Wij moeten wachten tot hij weerkomt. bewijst iemand mij dat Christus buiten de zuivere waarheid staat dan nog verkies ik Christus boven de zuivere waarheid vrijheid een nieuw leven opstanding uit de doden wat een glorieus moment Fjodor ik ben het Paulina? Paulina? Ben jij voor mij gekomen? Ik begrijp het niet. Leef je of ben je een geestverschijning? Nee, dat kan niet waar zijn. Ik heb je altijd onwezenlijk en fantastisch gevonden. Apollinaria Soeslova. Ben je blij me te zien? Dus je bent het echt. Ik ben blij, waanzinnig blij, kwelduivel van me. Zelfs nu raak ik in vuur en vlam... bij het zien van jouw angstaanjagende schoonheid. Waarom angstaanjagend? Andere mensen zijn kennelijk niet bang voor me. Ik weet dat jij mensen betovert, Ze het hoofd op hol brengt met je rode haar... je kattenogen en je slanke, welgevormde figuur. Ik heb altijd gedacht dat ik jou... In een knoop kon leggen of dubbel kon vallen. Ben je mij weer aan het beledigen? Maar ik ambitie. Je. je. bent een echte russin. Een opstandelinge. De dochter van een voormalige lijfeigene. die intellectueel is geworden. schrijfster, feministe. alsof je niet fantastisch sure, bent. Jullie toen nou. Jij bent Caterina de Medici. Jij zou zonder blikken of blozen een misdaad begaan. Hou op, hou daar onmiddellijk mee op. Zelfs nu, vlak voor je dood, zeg ik je dat je mijn liefde onwaardig was. Ik had eerbied voor je talent. Voor je tragische verleden. En ik verbeelde Toen me... Toen ik je naïeve, poëtische liefdesbrief ontving... werd ik vervuld van een grote tederheid voor je. <laughs> Jij en tederheid. Geen sprake van. Jij bezat geen grijntje tederheid. Alleen maar hartstocht. Ik verwachtte respect... Verheven liefde, jij hebt de vrouw in mij beledigd. Wees niet boos op me. Je moet niet boos worden om hartstocht. Jij hebt mij buiten zinnen gebracht. Ik was bezeten van liefde voor jou. Van wellust, zal jij bedoelen. Je gedroeg je als een serieus iemand... die niet vergaat ook aan zijn genot te denken. Je bent onrechtvaardig tegen me. Ik kan het moeilijk uitleggen. Je verstikt me. Als ik terugdenk aan de tijd dat ik met jou samen was... dan begin ik jou te haten. Onze verhouding jaagt mij het schaamrood naar de kaken. Maar je sprak zelf over je liefde voor mij. Tot je in Parijs die Spaanse student Salvador ontmoette. Hij had een trots, zelfverzekerd, brutaal gezicht... en dons op zijn lip, zoals je hem beschreef. Heeft zijn hartstocht je dan niet beledigd? Ik hield van hem. Ik was gelukkig met hem. Natuurlijk. Maar toen hij beloofd had om te trouwen en je in de steek liet... en jij heel Parijs afliep om hem te vermoorden... heb ik je tot bedaren gebracht en heb ik je op mijn knieën gesmeekt... om geen misdaad te begaan. Oh, wat wilde ik hem graag vinden. Hem in zijn gezicht spugen en hem daarna vermoorden. Ja, je hebt hem gered, maar waarvoor? Ik ben met jou meegegaan naar Baden-Baden. Op kameraadschappelijke basis. Je speelde een spel met me. Ik voelde mij beledigd, walgde van mezelf... En ik nam vraag op jou, die als eerste mijn illusies had verstoord. Ik wilde jouw vernedering zien. Ik wist dat je leed onder je hartstocht voor mij. En vroeg je van je liefde te vertellen. Kweldduif. Maar je hebt toch beweerd dat je bereid was om mijn slaaf te zijn. En dat je daar zelfs genoegen in zou vinden? Oh, wat ben je toch verrukkelijk naïef. Ja, inderdaad. Je slaaf. En dat doet me genoegen. Joost mag weten of ik ook geen genoegen zou vinden in de knoet... als hij op mijn rug neerkomt en mijn vlees in stukken scheurt. Maar ik had van jou iets anders verwacht. <lacht> ze lacht. Hoor nou eens hoe ze lacht. Hoor nou toch. Er zijn momenten geweest waarop ik mijn halve leven had willen geven... om je te verslinden of langzaam een scherp mes in je borst te steken... Maar intussen zweer ik bij alles wat mij heilig is... dat als jij me op de top van een berg had gezegd... spring naar beneden, ik dat met genoegen gedaan had. Geloof je me? Ik geloof je, maar daar heb ik niks aan. Je bent prachtig, als altijd. Is die wilde grenzeloze macht over mij voor jou dan niet een soort genoegen? Maar elke dag ben ik meer van je gaan houden. Ach, als ik aan jouw japon dacht, was ik bereid mijn handen stuk te bijten. Je voetafdruk is lang en smal. Een kwelling. Nee, jij was mijn liefde niet waardig. <laughs> was ik je liefde niet waardig? Jij bent een gewetenloze speler. Je hebt destijds aan de roulette je laatste stuiver verspeeld. Wij zaten op onze hotelkamer in dat vervloekte badenbaden -baden te beven van angst... dat de politie ons zou arresteren omdat we het hotel niet konden betalen. Jij hebt van mij een speler gemaakt. De krankzinnige hartstocht voor jou heeft mij tot het spel gedreven. Zeker, het heeft iets bijzonders. De gewaarwording van het uiterste, een voorproefje van de ondergang. Wanneer je alleen in een vreemd land, ver van je vrienden... en zonder te weten wat je die dag zal eten... je laatste gulden inzet, je aller, allerlaatste... Ik gaf me over aan het spel en die twee hartstochten bedwelmden me en verscheurden me. Welk recht had jij om over onze verhouding te vertellen in je roman de speler? Hoe heb je jouw heldin mijn naam durven geven? Heb jij mij belachelijk willen maken? Ik heb mezelf belachelijk gemaakt door te laten zien hoe jij de spot met me dreed. Je ligt, je ligt weer. Waarom heb je mij een noodlottige liefde voor jou toegedicht? Oh, maar dat ligt in mijn macht. Ik ben een schrijver en in mijn roman heb ik mezelf jouw liefde geschonken. Waarom heb je van jezelf dan een speler gemaakt die te gronden gaat? Waarom heb je onze idyllen niet laten zien? Omdat het niet zo voorbeschikt was. Zelfs niet in een roman. Wij hebben onszelf vergiftigd met liefde en haat. Er rust een soort doem op jou, een vloek. Jij lijkt voorbestemd tot alle rampen van het leven en alle hartstochten. En ik ben door het lot voor beschikt om iedereen van wie ik hou te kwellen. <lacht> Ze lacht alweer. Hoor het toch eens. Hoor, nee, niet weggaan. Laat me niet alleen. Duizenden mannen verkeren in dezelfde situatie als jij. En janken niet. Mensen zijn geen honden. Ze beschuldigen me van Dostojevskiaans gedrag. Van een voorliefde voor rampen en tragedies. Maar zo is mijn leven nou eenmaal. En het allerergste is dat ik te hartstochtelijk van aard ben. Ik ga overal en in alles te ver. Oh, wat een idioot. Idioot. Idioot, oh. Idioot. Hier ben ik. Ik ben het. Vindt u zich niet op? Uw hart bonst zo luid. U wist toch dat ik zou komen? Ik ben er rustig, maar ik ben gekomen. Wie is dat? Wie aait mij alsof ik een kleine jongen ben over mijn hoofd? Ik ben het, Vorst moeskin? Ach, bent u het, mijn lieve idioot? Dag, mijn beste. Gaat het weer wat beter? Goed zo. Heel goed. Rustig aan, rustig. Ligt u op sterven? Oh, oh, oh, beminde vorst. Ja, ik ga sterven. Vertelt u mij eens, wat is de meest deugdzame manier om te sterven? U neemt afscheid van de mensen en u vergeeft ze. Ik wil iedereen alles vergeven. En zelf om vergeving vragen. Want elk mens draagt de schuld van zijn medemens met zich mee. Want elk mens draagt de schuld van zijn medemens met zich mee? U bent een goede ziel, mijn idioot. Ik verzoek u mij niet langer idioot te noemen. Vroeger was ik inderdaad ziek. Bijna idioot. Maar ik heb vier jaar in een sanatorium in Zwitserland gelegen. Nu ben ik al lang weer beter. Daarom vind ik het een beetje onaangenaam... als ik in mijn gezicht idioot word genoemd. Ik denk vaak als ik naar mensen kijk. Ja, ze houden me voor een idioot. Maar toch ben ik bij mijn verstand. Maar daar hebben zij geen idee van. Zeg, Vorst. Bent u een filosoof? Denkt u soms dat u anderen iets kunt leren? U hebt gelijk. Ik ben inderdaad misschien een filosoof. En wie weet, misschien denk ik werkelijk... dat ik een ander iets kan leren. Dus u denkt dat u verstandiger leeft dan de anderen? Ja, dat heb ik wel eens gedacht. Naïeve, onnozele half... Weet u dat ze ons niet begrepen hebben? De roman hebben ze het product van mijn ziekelijke fantasie genoemd. Ze hebben er de draak mee gestoken. Weet u daarvan, filosoof? Maar dat is niet zo makkelijk te begrijpen, Fjodor Michailovich. Wat ben ik nou voor een held? Ik, ik heb onhandige manieren ik doe alles verkeerd. Ik, ik ben altijd bang dat ik door mijn lachwekkende verschijning... De gedachte en de hoofdidee compromiteer. Ik wilde een positieve, prachtige held scheppen, maar dat is een onmogelijke opgave. Heeft u het over mij? Ja, ik heb van u een Russische Don Quichot willen maken. Een arme ridder. Oh, Fjodor Michailovic, wat zegt u nou? Ik ben natuurlijk een fatsoenlijk mens, maar, maar ik ben immers heel ziek. Vergeef me, vergeef me, lieve vorst. Aan u heb ik in mijn wanhoop mijn meest intieme bezit overgedragen. Mijn verschrikkelijke vallende ziekte. Wat zou dat, dat het een ziekte is? Als een minuut voor het begin van de aanval... alle levenskrachten tegelijk gespannen worden... en verstand en hart door een ongewoon licht beschenen worden... Ik voel een toestand van vrome versmelting van mijn ziel met het leven. Zijn schoonheid en zijn harmonie. Dat is je reinste verrukking. Dat is mijn heiligste bezit. Ik heb u mijn extase geschonken. Dat moment op zich maakt het leven de moeite waard. Maar een paar tellen daarna schreeuw je het uit... met het schuim op je mond en krijg je stuiptrekkingen gevolgd door een kwellende zware moedigheid, afschuw, een hel. Ja, maar het moment dat eraan vooraf gaat, is het paradijs. Psst, zwijg. Daar moet u niet over praten. Dat is ons geheim. Ik kan niet zwijgen. Ik wil iedereen vertellen wat ik heb ontdekt. Wat, wat ik voel, waarin ik geloof. Maar niemand begrijpt u. De mensen geloven alleen in wat ze zelf zien... En waar ze zelf geweest zijn. En uw hoge besef, uw zin van het leven, uw paradijs. Dat is voor hen de waan van een idioot. Ik wilde ze helpen. Echt helpen. Daarom verachten ze u. Ze hebben u in het gezicht geslagen en het mes naar u opgeheven. Oh, wat zullen ze daar een spijt van krijgen? Ik vrees voor hen en voor ons allen. Ik spreek om te redden, zodat we niet in het donker verdwijnen... alles vervloekend en alles verspeeld hebbend. Demoed is de grootste kracht die op aarde bestaat. In het geloof ligt onze redding. Heeft u dat schilderij van Hans Holbein gezien, Vorst? Daarop is Christus afgebeeld na de kruisafname als een lijk dat al in ontbinding is. Het lichaam is stukgeslagen, opgezwollen. Vol bloedige kneuzingen. De ogen staan wijd open en de pupillen zijn weggedraaid. Als je zo'n lichaam ziet... dan kun je onmogelijk geloven dat die machtelaar zal herreizen. En onwillekeurig bekruipt je de gedachte dat... als de dood zo gruwelijk is en de wetten van de natuur zo sterk zijn. Hoe kunnen wij dan die wetten overwinnen? Als hij zelf ze niet baas heeft gekund... die bij zijn leven wel de natuur heeft overwonnen. Kan door zo'n schilderij het geloof verdwijnen? Het zal inderdaad verdwijnen. Maar als er geen God is, dan is er ook geen mens. Zonder God is alle kwaad mogelijk... Ik heb eens een boerin gezien met een zuigeling. De boerin was nog jong. kind zal zes weken zijn geweest. Het kindje lachte voor het eerst tegen haar. En ik zag dat zij plotseling heel devoot een kruis sloeg. Wat doe je nou, vrouwtje? Zeg ik. En zij antwoordt. Net zoals de vreugde is van een moeder wanneer zij de eerste glimlach van haar kind opvangt. Net zo is de vreugde van God. Elke keer wanneer hij vanuit de hemel ziet dat een zondaar met heel zijn hart tot hem begint te bidden. Ze sprak zo mooi over God. Dat is schoonheid. Schoonheid heeft iets angst aan jagens angstaanjagend, omdat het zo onbepaald is. Het is een geheim. Want zelfs iemand die ruim van hart is en een groot verstand heeft... begint met het ideaal van de Madonna... en kan eindigen met het ideaal van Sodom. Het is de strijd van de duivel met God. En het slagveld is het menselijk hart. Nee, de schoonheid komt van God... De schoonheid is de adem van de heilige geest. De schoonheid redt de wereld. De schoonheid is liefde. Hou op, vorst. Was u soms gelukkig in de liefde? Ik heb een vrouw ontmoet. Dat was de zuivere schoonheid in eigen persoon. Heette ze Paulina? Ze heette Nastassia Filipovna. Haar stralende schoonheid was zelfs... Onverdraaglijk. schoonheid van haar bleke gezicht. Licht ingevallen wangen. En brandende ogen. Ze heeft mijn hart op boord. Ze was zo ongelukkig. Zij is een van die damo waarover men in onze tijd zo graag romans schrijft. Hoe kunt u zo verbitterd praten? Hoe kunt u? U bent toch schrijver? Weet u echt niet... Dat ze mij een bozaardig en verbitter talent noemen. Weet u niet dat de critici mij vergiftigd hebben... en dat ze over mij geschreven hebben dat ik een maniak ben... een krankzinnige en dat mijn helden pathologisch zijn? Ik heb één zwakte. Ik ben uitermate eerzuchtig. Ik leid eronder wanneer mijn werken niet begrepen worden... en wanneer ze mij ongevoelig en harteloos noemen. Ik weet het. Weet het, Fjodor Michailovic? U hebt veel geleden. Heel veel. Bijna net zoveel als Nastasja Filipovna. Die arme ziel. <lacht> Ze is te grondgericht. gericht. Lieve vorst, rustig nou maar, rustig niet zo huilen ik heb ik heb haar toch voorgesteld om mijn vrouw te worden ik, ik heb haar gezegd dat ik haar respecteer dat ik het als een eer beschouw dat ik haar bewonder om haar volmaaktheid want uit zo'n hel is ze zuiver tevoorschijn gekomen ik heb gezegd dat ik voor haar zou willen sterven. Hield u van haar? Ik had zo medelijden met haar. Vars, niet huilen. Luister. Luister, ik lees u iets voor. Luister. De ziel van de wereld, de schone Psychea... viel na een verblijf in de schoot van de godheid... op de grens der tijden van God af. Zich verhoofdwaardigend op haar goddelijkheid... misbruikte zij haar vrijheid. En samen met haar viel de gehele wereld en prooi aan de wet van zonde en dood. Ieder levend wezen zal smachten en steunen. Van haar buitenaardse bestaan bewaarde Psychea de herinnering aan hemelse klanken en het gevoel van noodlottige onuitwisbare schuld. De boze geest die haar in zijn ban houdt... doet in de bannelingen trots ontbranden en schuldbewust zijn. Maar dan komt er iemand bij haar met een bericht over haar hemelse vaderland. Hij had ook verwijld onder het struikgewas van de paradijstuinen. Hij had haar daar aanschouwd in de gedaante van de zuivere schoonheid... En ondanks haar aardse vernedering herkent hij haar onwereldse schoonheid. Maar dat, dat is onmogelijk. Onmogelijk. Ik heb al die tijd gedacht dat ik haar gezicht al eens had gezien. Dat ze mij had geroepen om haar te redden. Ja, en Natasja Filipovna heeft ook gezegd dat het leek alsof ze mij al eens eerder had ontmoet. Maar dat ze niet kon begrijpen waar. Dat is onmogelijk. Psycheia wachtte op de liefde die haar zou redden, maar ontmoette slechts hulpeloos medelijden. Dat werd haar ondergang. De schoonheid moet gered worden. Ze gaat haar ondergang tegemoet. Hoort u mij, vorst? Waarom zwijgt u? Vorst. Vorst. O oh nee. Nee, u hebt het niet volgehouden, mijn arme ridder. U bent krankzinnig geworden. O, mijn God. Ik ben alleen gebleven. Als een steen die aan de kant is gegooid. Hoe moet ik nu verder? Meneer, daar is een dame die u wil spreken. Uh, ja, ik verwacht haar. Vraag of ze binnenkomt. Dag, Fjalla Michailovic. Mijn heeft me gestuurd. Dag, komt u verder. Als u gaat u zitten. Hoe heet u? Anna Snitkina. U bent nog een meisje. Hoe oud bent u, als ik vragen mag? Ik ben al twintig. Weet u waarom ik besloten heb een stenografiste uit te nodigen? Ze hebben me gezegd dat u haastwerk hebt. Haastwerk? Mm -hmm. Het is slavenarbeid. Ik sta aan de rand van de afgrond. Ik moet binnen een maand een roman schrijven, maar ik heb zelfs nog een plan. Waarom zo snel dan? Als ik het niet af heb voor de termijn die in het contract is vastgesteld... dan verlies ik de rechten op al mijn werken. Die uitgever, Stelowski... Dat is een beruchte aasgier. Die heeft mij in zijn tang. Voor de uitgaven van al mijn werken in drie delen heeft hij zo weinig betaald... dat ik nauwelijks genoeg had om een schulden in te lossen. En nu zit ik weer zonder geld. Wat is uw naam, zei u? Anna, ik zal mijn best doen om u te helpen. Nou, we zullen zien hoe we dat doen. Laten we het proberen. Kijken of het gaat. Ja, laten we het proberen. Maar als u nou niet bevalt om met mij te werken, dan moet u het zeggen... Ik zal het u heus niet kwalijk nemen. Maakt u zich geen zorgen. Denkt u nou liever niet aan uw ongeluk, maar denkt u liever hoe gelukkig u bent geweest. Gelukkig? Ik heb nog geen geluk gekend. Tenminste, niet het geluk waarvan ik altijd gedroomd heb. En intussen heb ik het idee dat mijn leven pas begint. Belachelijk. De taaiheid van een kat. Ik ben blij dat uw leraar mij een jong meisje heeft gestuurd als stenograaf. En niet een man. Weet u waarom? Nee, waarom? Omdat de man waarschijnlijk aan de drank zou raken. U drinkt niet, hoop ik. Oh, ik zal niet aan de drank raken, daar kunt u zeker van zijn. Nou, laten we dan maar zien hoe het gaat. Hoe heet u ook weer, zei u? Anja. Wat een vreselijk lot. Zo'n beroemde schrijver. En zo alleen in zijn ongeluk. Hij ziet er somber en ziekelijk uit, maar... als hij begint te praten, lijkt hij jonger zal hij kunnen wennen om met mij te werken. En als het niet lukt... Anja, ik ben gered. Wat had ik zonder jou moeten beginnen? De roman is in 24 dagen geschreven. Ik kon me niet voorstellen dat zoiets mogelijk was. U bent mijn reddende engel. Ik ben zo blij voor u. Ik heb vannacht... Iets bijzonders gedroomd. Gedroomd? Wat dan? Ik droomde dat ik papieren zat te ordenen... en plotseling lichtte daartussen iets op. Een soort sterretje. Dat intrigeerde me. Ik schoof de papieren langzaam uiteen... en vond een klein briljantje... dat heel fel glinsterde. Is het niet gebruikelijk om dromen omgekeerd te verklaren? Dus u gelooft dat ik nooit eens geluk kan hebben? Is dat alleen maar ijdele hoop? Ik maak het alleen maar een grapje. Ik ben bezig een nieuwe roman te bedenken. Maar ik kan het slot niet goed krijgen. Daar komt de psychologie van het jonge meisje aan te pas. En ik wil me tot u wenden voor hulp. Wie is de held van de roman? Een kunstenaar. Niet jong meer... Laten we zeggen van mijn leeftijd. Hij is 45, maar oud voor zijn leeftijd. Misschien is hij wel een talentvolle kunstenaar, maar hij is een pechvogel. Niet één keer in zijn leven is hij erin geslaagd om zijn ideeën de vorm te geven waarvan hij droomde. En dat kwelt hem voortdurend. In de beslissende periode van zijn leven vindt de pechvogel een jong meisje van 20 jaar op zijn pad. We zullen haar, Anna... ...noemen, om niet het woord heldin te hoeven gebruiken. Anja, dat is een mooie naam. Anja was zachtmoedig, verstandig, lief... ...en beschikte over veel tact in de omgang met anderen. Is ze knap, uw heldin? Ze is natuurlijk geen schoonheid, maar helemaal niet lelijk. Ik houd van haar gezicht. In mijn held groeide de overtuiging dat hij met haar zijn geluk kon vinden... Die droom leek onwezenlijk. Immers wat had hij, een oude zieke man... door het lot geknakt en gebroken en met schulden beladen... dit gezonde, jonge, levenslustige meisje te bieden. Zou het niet psychologisch onjuist zijn... dat het jonge meisje zo verschillend qua karakter en leeftijd... liefde voor mijn held kon opvatten? Als het meisje geen domme ijdeltuit is... maar een goed en meelevend hart bezit... Waarom zou ze dan geen liefde voor uw held opvatten? Is liefde voor die kunstenaar geen vreselijk offer... waar het meisje spijt van zal krijgen? Als ze van hem is gaan houden, waar zou ze dan spijt van krijgen? Stel je eens voor dat ik die kunstenaar ben. Ik beken je mijn liefde en vraag je mijn vrouw te worden. Wat zou daarop je antwoord zijn? Dat ik van u houd. En dat ik u heel mijn leven zal beminnen. Anja, jij bent mijn toekomst, mijn hoop, mijn geloof, mijn geluk, mijn zaligheid. Alles. Eindelijk heb ik mijn briljantje gevonden. U vergist zich. U heeft geen briljantje gevonden, maar een doodgewoon steentje. Ik ben heel gewoon. Misschien de gulden middenweg? En ja, ik ga sterven. Onthoud mijn liefste, dat ik altijd heel veel van je heb gehouden. En dat ik je nooit heb bedrogen, nooit, zelfs niet in gedachten. Met jou heb ik tenslotte het geluk gevonden. Ik dank je voor alles. Mijn engel. Arme schat. Waarmee laat ik jou en de kinderen achter? Maar onze zielen zullen elkaar weer zien. Ik ben immers geen fanaticus dat ik in God geloof. Ik ben altijd een kind van mijn eeuw geweest. Een kind van ongeloof en twijfel. Mijn geloof... Is door een hel van lijden gegaan. Jij gelooft toch ook dat we elkaar zullen ontmoeten in een andere wereld? Dat geloof ik. Le mieux, net trouvé que pour le meilleur. Voor ons is een betere wereld weggelegd: de opstanding. En niet de dood in dit ondermaanse. We moeten geloven. Ania, hoe zullen ze me begraven? Je wordt begraven op het kerkhof van het alexander Nievski klooster Artsbisschoppen zullen je mis opdragen. En het bisschoppele koor zal voor je zingen... 30.000 mensen zullen achter je bar lopen en 15 koren zullen aan de processie deelnemen. Als de stoet het klooster nadert, zullen de monniken je tegemoet lopen. Zo worden er toch alleen Tsaren begraven.